1 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Pauw en Willemijn Veenhoven. Ja, presentator van de toernooi-show Jimmy Fana nam het stokje over... van zijn voorganger Jay Leno en breekt sindsdien kijkcijferrecords. En we praten door over de crisis op de Krim. Want wat gaan we de komende dagen nog horen van de Tataren op de Krim? Dat vertelt de Tataarse Regina Valeva.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 Bovendien zijn verschillende Oekraïnse legerbasis op de Krim omsingeld. Waaronder een grote basis bij de hoofdstad Simferopol, zegt correspondent David-Jan Godfra. Daar is een, een grote Russische eenheid die deze Oekraïnse legerbasis heeft, heeft omsingeld. Er kan dus echt geen man meer in of uit. Uh, de militairen hier binnen, dus de Oekraïners, die weigeren hun, uh, hun wapens neer te leggen. Vandaar dat die Russen er nog steeds omheen staan. Dat levert natuurlijk een behoorlijk gespannen situatie op. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zei in Genève dat zijn troepen alleen in Oekraïne zijn om Russische burgers te beschermen. Lavrov is in Genève voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. In Brussel komen rond deze tijd de Europese ministers van buitenlandse zaken bij elkaar om over de Krim te praten. In Zuid-Afrika heeft atleet Oscar Pistorius in de rechtbank verklaard... dat hij niet schuldig is aan de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Ook zegt hij niet schuldig te zijn aan het laten afgaan van een wapen in een restaurant en het schieten vanuit een auto. De atleet, ook bekend als Blade Runner... schoot Steenkamp ruim een jaar geleden dood door de toiletdeur van zijn villa... en beweert dat hij dacht dat ze een inbreker was. De rechtszaak in Pretoria begon anderhalf uur later dan gepland... omdat er op een vertaler werd gewacht. Pistorius kan levenslang krijgen als hij voor moord wordt veroordeeld. Steeds meer mensen denken dat de kans groot is dat er bij hen wordt ingebroken... terwijl het aantal woninginbraken nauwelijks is gestegen... Volgens het CBS was er vorig jaar ruim 12, jaar ruim 12 bang voor een inbraak. In 2012 was dat nog ruim 10 Het CBS denkt dat de stijging samenhangt met een voorlichtingscampagne van de politie. Die probeert bewoners bewust te maken van risico's. Zo verspreidt de politie folders met tips om inbraken te voorkomen. Feyenoord heeft Graziano Pelle voor de komende twee wedstrijden uit de selectie gezet. En ook is hij geen aanvoerder meer. Technisch directeur Van Geel zegt dat Pelle een geweldige voetballer is maar dat zijn recente gedrag niet past. Pelle deelde gisteren in de wedstrijd tegen Ajax een elleboogstoot uit... en kreeg het na afloop aan de stok met journalisten. Vorige week kreeg de Italianen woede uitbarsting bij FC Twente... waarbij in de catacombe een reclamebord en een tv-lamp kapot sloeg. Voetbalcommentator Andy Houtkamp weet wel wat er met Pelle aan de hand is. Ik denk één woord, frustratie. Vorige week tegen fc Twente in de laatste seconde de gelijkmaker tegen. Gisteren van de aardsrivaal Ajax verliezen. Nadat je 1-0 voor staat. Je weet dat het kampioenschap verkeken is waar ze nog een klein beetje hoop op hadden. En ja, die jongen zit zo vol adrenaline vlak na zo'n wedstrijd. Dat, uh, het mag absoluut niet hoor, laat ik dat vooropstellen. Maar ja, het ah, gebeurt. Ja. En jouw kant. Feyenoord heeft verder bekendgemaakt dat Fred Rutte na de zomer de nieuwe trainer wordt. volgt Ronald Koeman op. Rutte heeft een contract getekend voor één jaar. Het weer, regen en motregen trekken langzaam naar het noorden... maar het noordoosten houdt het zo goed als droog. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden droog en dan breekt de zon door. In de zon is het een graad of tien, bij regen wat koeler. Vannacht klaart het op en dan gaat het licht vriezen. Vanaf morgen een paar dagen zonnig en droog. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt, maar design ademt. Met Franse allure en toch Hollandse pit.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 RTL Late Night Sidekick. En mijn oude sidekick. Luc Ikenk en scenario schrijver Willem Bos die zijn te gast. Met jullie hebben we het zo meteen over het succes van de nieuwe Tonight Show presentator Jimmy Fallon. Uh, Willem, jij kijkt regelmatig, maar dat deed je ook al toen Jay Leno nog presenteerde? Ik, ik kijk late night. Dus niet alleen niet per se Jay Leno, maar. Uh, late night. Ja. Yeah. Zo laat mogelijk, zoveel mogelijk. Soms. Soms. Ja. Luc, laat jij je een beetje inspireren door, door Fallon? Nee. Nee, Doe nee. je wel? Um, pff, dat is een moeilijke vraag, maar niet per se door de Amerikaanse late night hosts. Oh, wel door Nederlandse dan? Nee, ja, door Jeroen Pauw. Jeroen Pauw, ook heel. Nee, uh, niet per se, nee. <laughs> Regina Valeva zit ook bij ons aan tafel. Uh, je bent Tatars, je hebt vrienden op de Krim wonen. Je bent ook nog vicevoorzitter van Tatars in Belgium. Ja. Daar uh, nou, komen we straks al wel even over te praten. Maar had jij verwacht dat het zo snel zo erg uit de hand zou lopen? Nee, het is zeker onverwacht voor mij en voor mijn vrienden daar. Uh, we zijn allemaal bezorgd, maar we hopen dat het snel en uh, op een vredevolle manier opgelost zal worden. De Nieuwsbv. Met Willemijn Veenhoven en Jeroen Paul. Ja, En we gaan gewoon doorpraten natuurlijk, over die crisis op de Krim... want dat is toch het belangrijkste nieuws van de dag. En in dit geval nu ook over de rol van de Tataren daar. Veel Tataren koesteren een grote haat tegen de Russen. Tegen Rusland vooral. Omdat ze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... op bevel van Stalin zijn gedeporteerd. Wat kunnen wij van de Tataren verwachten de komende dag? Regina, Regina Valeva dus hier aan tafel. Jij bent Tataarse. Even in een paar zinnen, Regina. Wie zijn die Tataren? Ja, dat is een volk die behoort tot de Turkse groep volkeren. Turks-Aziatische... En er zijn heel veel Tataren in de wereld, in verschillende regio's. Nu, Krim-Tataren is een apart groep Tataren. Uh, ik ben Tatar uit Tatarstan, uit Rusland, maar we worden zeker verbonden. Ja, tata Tataristan in Rusland is een kleine deelrepubliek, autonoom. Daar kom jij vandaan, daar ben je ook opgegroeid. Ja, hè, en je... Tataren zijn de tweede grootste uh, volk in Rusland, na de Russen. Maar goed, jullie zijn natuurlijk wel verwant aan de Krim-Tataren, ja. allemaal Tataren. Uh, jij hebt daar veel vrienden wonen op de Krim? Ja, ik heb veel vrienden uh, die uh, gewoon Krim-Tataren zijn, die daar in sint wonen. Ja. En uh, uiteraard heb ik ze ook gecontacteerd in verband met de uh, recente gebeurtenissen. Ja. Ze zijn allemaal bezorgd. Niemand had dat voorzien of verwacht. Ze zijn bezorgd. Er zijn opstootjes. Er waren gevechten vorige week tussen Tataren en pro-Russische inwoners. Er is er één dode bijgevallen Ik kan me voorstellen dat je... Je een beetje zorgen Het ja, was een, om je een, een klein conflict, maar dat is nu zeker gepasseerd. Op dit moment uh, wachten ze allemaal af op de onderhandelingen tussen de regering van uh, Krim mm -hmm. en de situatie in uh, Kiev, dus op Maidan, en uh, de reactie van eigenlijk het buitenland op die uh, problemen. Laten we die alle drie eens doornemen. Maar om te beginnen, hoe voelen ze zich daar? Voelen ze zich een beetje op hun gemak? Kan je rustig buiten lopen? Kun je zeggen dat je Tataar bent? Of, of is het allemaal een beetje ongemakkelijk nu misschien? Nee, zeker en vast. Ieder volk die in Oekraïne woont en in Krim... kan rustig op straat rondlopen en zijn eigen taal spreken. Uh, dat is geen probleem. Er is geen agressie wat dat betreft? Ze voelen geen agressie. Uh, er zijn inderdaad veel militairen op straat aan het rondlopen... maar ze zijn niet agressief. Ze vallen mensen niet aan. Mensen vallen ze ook niet aan. Uh, ze nemen allemaal een afwachtende positie. Je ja. moet ook uh, begrijpen, er zijn heel veel gemengde gezinnen. Dus, dus Oekraïners, Tataren, uh, Russen die daar wonen. Uh, het is nooit uh, maar één, kom, één volk die in één straat woont. Het zijn allemaal gemengde volkeren. Maar wij, wij lezen dan in de krant van ja, die Tataren die moeten die Russen echt niet. Onder andere vanwege wat Jeroen net zei, deportaties door Stalin. Ja. Uh, leeft dat ook onder jouw vrienden? Nee, uh, zeker en vast niet. Ze hebben heel veel Russisch sprekende vrienden. Ik zeg net al, er zijn veel gemengde gezinnen. Ja. Uh, er is zeker geen haat op dit moment... Er is uh, slechte reactie ten opzichte van wat er in het verleden is gebeurd. Uh, dus tijdens de deportaties van Krim... en dat mensen krim dat daar heel lang niet zijn kunnen terugkeren naar Krim... Mm -hmm. uh, na een deportatie. Maar op dit moment uh, is er zeker geen haat tussen de volkeren. En ik... angst? Is er wel angst? Er is angst over uh, hoe om snel de situatie opgelost door, gaat door Russen? worden. Wat blieft? Angst om ingelijfd te worden door de Russen? Nee, zeker niet. Uh, kijk, nu... Uh, ik kom van Tatarie en de regering van Tatarstan is uh, naar het buitenland, naar, ja, voor het eerst gereageerd naar het ja. buitenland toe. Eigenlijk naar Tataren, Om te zeggen, van kijk, wij wonen ook uh, tussen de Russen. En uh, wij hebben geleerd om een uh, vredevolle relatie te behouden. Ja. En dat raden we jullie ook aan. Want maar een, Tatarstan is een, is een eigen republiek, hè? Ja. Tatarstan is een autonome ja, republiek in Rusland. En er is een delegatie uit Tatarstan, Tatar, ja. hoe zeg je het nog een keer... Tatarstan ja, ja. is een, een delegatie afgereisd naar de Krim... Ja. om te mm -hmm. zeggen, jongens, wij, wij wonen daar in Tatarstan... eigenlijk prima, samen met de Russen, dat ja. zouden jullie hier ook moeten doen. Ja, en uh, daarbij hebben krim Tatar gezegd, van dat willen we ook. Uh, we willen zeker onze autonomie behouden, dus als Republiek Krim... en we willen ook uh, vrede bewaren met de Oekraïners en Russen die daar wonen. Ja. Uh, dat was wel heel aangenaam om te horen. En uh, dan, uh, de regering van Tatarstan geeft uh, eigenlijk... ze uh, aangeraden om uh, te luisteren naar uh, hetgeen wat de Russische regering zegt. En heeft uh, ze ook gezegd dat iedereen diplomatieke oplossing prefereert... Uh, okay. over de, de, de dus, andere. Ja, Dus als ik jou zo hoor, dan is er eigenlijk niet zo heel veel reden voor angst... bij de krim tataren die denken het, het komt allemaal wel goed. Ja, zeker en vast. Uh, er was een probleem vorige week, wanneer dat de regering... Uh, dus de nationale parlement van Krim-Tataren... de nieuwe regering van uh, Krim-autonomie niet heeft geaccepteerd. Mm. Op dit moment... Na al die onderhandelingen met de delegatie Tatarstan met de. Is het uh, eigenlijk wel rustig? Ze hebben gezegd. wij zijn wel ja. bereid nu om samen te werken met de gewormde ja. regering. En dat is een zeer belangrijke beslissing van vorige week. En, uh, ja. okay. iets wat... Maar ik begrijp dat er, dat er vrienden van jou zijn die, ja. die zijn weggegaan, die vonden het. Er de, zijn bepaalde met vrienden woorden. van mij die in Krim hebben uh, vorige week. Toen die onrusten waren begonnen... hebben ze gezegd van... Uh, we kunnen nu beter gewoon uh, verlof nemen... en misschien ergens op reis gaan... of naar Kiev gaan... Uh, omdat ze niet begrepen waarom dat er zoveel militairen op straat rondliepen... en zich uh, niet zo veilig voelden. Uh, er is ook een vriendin van mij die uh, in Brussel woont... en haar zoon was op bezoek bij de oma... en zij heeft uh, haar, oma, dus haar moeder gevraagd... om mm -hmm. haar zoon zo snel mogelijk naar België terug te laten keren. Uh, dus uh, ja... Uh, er is zeker bezorgdheid. Jij bent een uh, jonge vrouw. Je bent tot je achttiende geloof ik. Uh, waar heb je gewoond tot je 18e? In, in Kazan, in de hoofdstad van Tatarstan. Ja, en, te, en nu ben je naar Brussel toe gereisd. Ja. En dan ben je voorzitter van de Tatars in Belgium. Ik ja, kan... en ik studeer uh, ook in Nederland. Ik studeer in Nederland. Nee, nee, nee. Ik ben er ook <laughs> nog nooit geweest. Jij. Maar wat is het eigenlijk? De, hoeveel, zijn, hoeveel Tataren zijn er in België? Um, ik denk dat er uh, 200 gezinnen zijn, ja? die op dit moment in onze organisatie actief zijn. Er zijn veel Tataren die komen voor hun studies of voor hun werk, voor enkele jaren. Um, en dan reizen ze wel ergens anders naartoe. Er zijn ook veel Tataren in Nederland, ja. uh, die komen ook regelmatig samen. Um, het is een volk die vooral uh, uh, bij zijn cultuur en uh, tradities wil blijven. En niet zozeer politiek actief is. En wat is die traditie waar je het liefst bij wil blijven? Ja, ze dansen graag, ze koken graag Tataars. Uh... Wat is Tataars eten? Hoe, hoe, hoe smaakt dat? Wat, wat, wat is dat is heel lekker. voor Vorige ik heb ik het ook meegebracht naar de radio. Ze ja. Ja, de... ja, jij hebt toen iets meegenomen. Hele zoete... Heel soort zoet, ja. Of zo. ja. dan een chak chak omdat als je dat eet, zit er honingsaus daar rond... en dat tjakt zo'n beetje tussen de tanden. En dat is volgens mij onbederfelijk, want het ligt nog steeds bij mij thuis. En dat is maanden geleden, maar ik eet oh, nee. okay. ja, het je hebt niet Oké, omdat honing, honing is eigenlijk een goed bewaarmiddel. En daardoor kan het lang uh, ja. dus eigenlijk bewaard worden. Dus je kunt dan nog altijd veilig eten. Misschien ja. smaakt het gewoon niet meer zo lekker. Ja. En daarom heb je nu niks meegenomen. Ze dacht, je hebt, Ze heeft nog... <laughs> En dansen eten, daar weer van. Dus, ja, en uh, dus ook uh, vlees eten ze en uh, groenten. Het is anders dan uh, het eten in Nederland en ja. in België. Maar ja. ze moeten dat niet elke dag doen. Als ze maar af en toe samen komen, af en toe Tatar's kunnen praten... dan is het allemaal in orde. Ja. Even, ja. even tot slot nog, ja. uh, Regina. Uh, die delegatie die dus is geweest... Hè, ja. die is afgereisd naar Krim om daar te praten. Uh, je zegt, oké, okay, vorige week waren er opstootjes... waren er gevechten, vielen er een dode... maar doordat die delegatie er nu is... zijn de Krim-Tataren eigenlijk rustig. Denk je dat het zo zal blijven? Want de situatie is voor de rest natuurlijk enorm explosief. We hebben het er net over gehad met Rob de Wijk. Zijn, zijn de Krim-Tataren nu... Rustig en blijft het zo? Ja, zeker en vast. Zij hebben begrepen nu dat het heel belangrijk is... om samen te werken met iedereen. Dus met alle kanten. Ook met de Russische kant. Um, en ook met de huidige regering... die nu net gevormd is in Autonome Republiek Krim. En iedereen is bereid uh, om de onderhandelingen te voeren. Zonder ja. geweld. Dankjewel. Regina, neem nog een broodje. Radio 1. De Nieuws-PV. Ja, ze gaat uh, toch, minister Schippers gaat, prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven. Ze gaan allemaal naar Sochi toe, want de Olympische Spelen zijn dan weliswaar afgelopen. Maar de Paralympische Spelen, die moeten nog uh, uh, beginnen. Tussentijd is de situatie natuurlijk wel een beetje veranderd. En uh, Kiesja Hekster zit bij ons hier in de studio. Ja, je zou je kunnen voorstellen, Kiesja, dat ze zouden denken, nou even niet. Of anders. Of kleiner. Ja, dat zou je allemaal kunnen voorstellen. En uh, er worden ook nog wel wat slagen om de arm gehouden. Want de woordvoerder van Edith Schippers, minister van Sport... die zegt natuurlijk dat ze de ontwikkelingen op de voet volgen. Um, vanmiddag is er uh, een overleg ook van EU-ministers. Er wordt ook gezegd, we vinden het belangrijk om een EU-standpunt in te nemen. Nou, we weten dat de Britse minister ja. al heeft afgezegd... misschien dat er uh, de vanmiddag weer uh, anders besloten wordt. Maar tot nu toe is steeds het kabinetsbeleid in Nederland geweest. Blijf met Rusland in gesprek. En in dit geval geldt dat dan dus ook nog. Dat, want je kan ook zeggen, nou, laten we de prinses er maar niet naartoe sturen. Ja, dat, dat, daar wordt weer anders naar gekeken. Want zij is uh, lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité. En zij en uh, haar man uh, Pieter van Vollenhoven die gaan dus uh, voor de sporters. Dat werd natuurlijk ook gezegd toen koning Willem-Alexander naar uh, Sochi ging. Hij mm -hmm. gaat uh, als, als erelid van het IOC. Ze gaan uh, met de sporters praten, ze gaan aanmoedigen. Ze gaan naar het Paralympisch dorp, gaan ze ook kijken. En ze gaan met de Nederlanders. Nederlandse sporters praten. Dus ik denk dat je wel een beetje dat onderscheid wordt... in ieder geval door de regering wel gemaakt. Ja, maar we hebben toch gezien dat toen Willem-Alexander daar met Maxima was... dat Poetin toch wel de gelegenheid nam om toch even met Willem-Alexander... en Maxima dat biertje te drinken. En dat ja. beeld, ja, dat, dat hebben we nog steeds op het netvlies staan. Ja, dat is natuurlijk een beeld wat je uh, misschien als koning liever niet ziet. Aan de andere kant is Poetin natuurlijk niet veranderd sinds uh, een week... He, voordat hij uh, Oekraïne binnenviel, was hij ook mm. al wel eens Georgië binnengevallen. Ja. Hij is een man die zijn tegenstanders opsluit, uh, wegstuurt... Die, die de media helemaal aan banden legt. Dus dat weten we al heel lang. En dat weet ook de koning en dat weet ook prinses Margriet dus, wel. We hebben ook onze minister-president gehad... die dan bijvoorbeeld in, in het vak zit waar Erdogan en Janukovic zitten. Weet je? Toen dat, nog wel, Janukovic. Ja. Vrij treurige beelden. Ja, uh, nou, het Nederlandse beleid is in ieder geval opgericht... om te blijven praten met de Russen. En um, je moet je ook realiseren dat uh, wij uh, in Nederland... heel veel uh, ja, Russische belangen zijn hier gevestigd. Ja. Uh, uh, Gazprom bijvoorbeeld is sponsor van de Champions League... om maar wat te noemen. Daar kijken mm -hmm. we ook met z'n allen naar. Er zijn heel ja. veel geld is ermee gemoeid. Dus ik denk niet dat de regering zomaar gaat zeggen... dat gaan we allemaal uh, intrekken. Wat gaan ze daar doen eigenlijk? Uh, ze gaan uh, kijken bij de sporten, uh, ze gaan dus naar dat dorp, ze gaan met de Nederlandse sporters uh, praten. Ik weet niet of ze ook nog een biertje gaan drinken met Poetin, maar dat lijkt me niet deze keer. Uh, ja, het is uh, een beetje wat Willem-Alexander en Maxima ook deden in Sochi. Ja. En dan nog iets voorzichtiger misschien. Ongetwijfeld. Ja. Dankjewel. Het was niet zo'n grote hit als Tainted Love, die kwam geloof ik tot nummer 5, maar deze kwam tot nummer 10, ook niet dan haar Torch Soft Cell. I'm lost again en I'm on the run: looking for love in a sun.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 De komende van SoftCell. Nee, maar wat ik net zei, zeg ik nou weer niet. Hè? Nee, maar taint it love. Dat oh, vind, vind je veel leuker. SoftCell, Torch. Oh, oh, Den Haag. Ja, in de politieke rubriek tellen we af naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Dat doen we met lokaal politiek panel. Maarten van Ooyen is lijsttrekker van de ChristenUnie in Utrecht. En Mark Buk is lijsttrekker van het CDA in Nijmegen. Ja, dit jaar doen er uh, meer lokale partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen dan ooit. 1024 om precies te zijn. En dat is een stijging van 18% vergeleken met 2010. Maarten van Ooyen, hoeveel zijn dat er in Utrecht? In Utrecht zijn dat er negen, uh, geloof ik. Ja. Van de 17 partijen, dus meer dan de helft. Dat is flink. Dat is uh, zeker flink, ja, ja. ja. En hoeveel lokale partijen doen er mee in Nijmegen, Mark Buk? Ik geloof een uh, stuk of acht. Een stuk of acht, ja. Ja, je zou toch zeggen dat als er zoveel nieuwe partijen meedoen... Uh, en er ook gezegd wordt dat één op de vier mensen die gaat stemmen... op een lokale partij gaat stemmen, dat, dat jullie je werk niet goed doen. Ja, dat zou je bijna denken. Nou, ik denk dat je eerst uh, af moet van uh, nogal absurde gedachten... Namelijk dat uh, um, het bijvoorbeeld CDA in Nijmegen of ChristenUnie in Utrecht... geen lokale partij is. Wij zijn net zo goed lokaal. Maar inderdaad, er zijn ook een heleboel nieuwe partijen... die opkomen voor een specifiek deelbelang. of dat soort dingen. En dan kun je misschien zeggen, we vertegenwoordigen... een bepaald deelbelang niet zo goed. Ja, maar jullie worden natuurlijk wel degelijk gedirigeerd... door de, door de leiders die in Den Haag zitten. Nou, zo dan overschat je hoe vaak ik uh, Buma zie. Uh. Ja, hoe vaak heb je hem <lacht> wel eens ontmoet? Een keer of vier, denk oh, ik. Dat ja. toch wel. En ja. Zou hij ook jouw naam weten? Of is er iemand die dat in Ik tot, hoop het wel, uh, uh, want hij zei het een aantal <lacht> keer erg spontaan... Uh, hoe ja, is dat bij jou, Maarten? Jij ja, kennen me goed, Aris Klop. Ja. Dus dat ja. is het uh, probleem niet. Maar heb jij ook het gevoel van als er zoveel mensen op een lokale partij gaan stemmen... dan doen wij toch iets niet goed? Het ja, heeft natuurlijk absoluut te maken met de extreme kloof... die tussen burgers en politiek is. En uh, daar proberen lokale partijen op in te springen. En ik maak me er wel serieus zorgen over, jou, over die kloof... Tussen, tussen wat burgers denken, voelen, vinden... en wat er in de politiek gezegd wordt. Dus hoe, da daar, ja. heb, daar zit wel een punt. En, en denk je dat dat juist door uh, het gedrag van de Haagse politici komt... dat die kloof zo groot is? Uh, ik denk dat dat door politici in het algemeen komt, eerlijk gezegd. Ook door uh, lokale politici. Maar misschien nog wel in, in zeker ook door nieuwe lokale partijen. Want wat zij zeg maar, ook voor beloftes uh, doen... Of, of voor ideeën uitkramen, om het toch maar even zo te zeggen die echt niet, niet, niet, niet realistisch zijn en niet terecht. Uh, nou, uh, gratis bier. Berecht. Nou ja, gratis dat, bier niet, ja. maar... Nou, wat nou dan ja. wel? Nou, bijvoorbeeld, er uh, konden 150 miljoen geloof ik. worden bezorgd op externe inhuur. Ze noemden een partij, plotseling in een verkiezingsdebat. En toen werd er gevraagd, nou, noemen ze welke inhuur bedoelt u dan? Toen uh, viel die een beetje stil. Dus ja, dat soort ideeën, kijk, als dat soort ideeën worden verkocht in debatten... Ja, ja dat betekent dus dat er, wat in de politiek wordt gezegd, absoluut niet... Nou ja, uh, vaak toch uh, beloftes zijn of ideeën zijn die niet, uh, niet ja. realistisch zijn. Mark, heb je ook zo'n voorbeeld? Wat ja, herkenbaar. Maar ook echt niet gratis bier, maar wel gratis vuilniszakken. Weet je wel. De ja. vuilniszakken worden steeds duurder En ja. wij gaan ervoor zorgen dat ze dat 70% goedkoper worden. Nou, heel goed hoor. Doe je goed, best. Als, het, als dat je tegenstander is, om het maar zo te zeggen... dan moet je dus met twee vingers in je neus kunnen winnen. Uh, nou, laten we het hopen. Ik bedoel, in Nijmegen zijn uh, lokale partijen uh, altijd zo vier van de 39 zetels. Ongeveer af en toe vijf. Um, dus wat dat betreft vormen ze ook niet echt een hele grote machtsfactor. Dat is wat gisteren ook uh, eigenlijk ja. in het NOS-journaal nog wel goed naar voren kwam. Het zorgt eigenlijk alleen maar voor meer versplintering van dat specifieke mm -hmm. deelbelang. Maar de daadwerkelijke macht is vaak beperkt. Maar heb je daar last van? Ik, ik persoonlijk heb daar niet zo heel veel last van. Nee, nee goed, maar het CDA... Het is dus wel een, nee, het, nee, volgens mij is het, het CDA ook niet zo. We hadden in het verleden wel... je hebt een sterke oudere partij, zeg maar. Daar heb je als CDA natuurlijk wel last van. Maar ik heb de indruk dat we die schade langzaam hebben weten in te halen. Dus straks bij het coalitievormen, laat je achter die, die kleine partijtjes. Laat maar zitten. Uh, dat hoop ik wel. Maar voordat het zover is, gaan jullie natuurlijk... Uh, we, we hebben, uh, en daar, daar is ook veel kritiek op geweest... maar we hebben de landelijke politiekleiders afgelopen week zien debatteren op de televisie. Ja. En toen werd er gezegd, nee, dat moeten zij niet doen. Dat moeten die localo's allemaal doen. Hoeveel debatten heb jij uh, in de agenda staan, denk ik, um, Er zijn er in totaal iets meer dan dertig. En ik doe er een stuk of vijftien, zestien. Jemig. 15, 16, dat ja. is dus bijna elke dag vanaf nu een debat? Dat is uh, zeg maar uitgezonderd uh, de carnavalsperiode. Uh, iedere dag uh, een debat, dus vanaf woensdag weer. Ja, wat van en wat zijn de thema's? Je kunt het zo gek niet bedenken. S sommige debatten over een specifiek thema, onderwijs of zorg. Maar ook uh, voor een bepaald dorp. En afgelopen vrijdag was ik dan uh, bij het COC-debat over homobelangen. Ook een ja. heel interessant debat, omdat iedereen het daarover eens is. Ja, ja. we willen heel homovriendelijk beleid voeren. Dus dat ja. wordt dan ook niet echt maar een debat. Maar zoveel debatten. En moet ik me voorstellen, zit het hele zaaltje vol? Ja. Dat is uh, heel ah. grappig. Het zaaltje zit vaak wel vol. Maar als je vraagt, uh, wie weet er nog niet wat die gaan stemmen... dan komen er normaal een stuk of vijf handen omhoog. En als je rondkijkt, zie je ook wel heel vaak dezelfde gezichten... al dan niet ook al met een partijtrui ja. of speldje op. Ja. Jullie doen het eigenlijk gewoon voor elkaar, Maarten. <tie> ja, dat gevoel krijg ik ook wel eens, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, <laughs> <grijg> uh, ja soms dan heb je... Een Kijk, er zijn goede voorbeelden, laat ik dat eerst zeggen. Er zijn goede voorbeelden. Vorige week was ik bij een debat van de Jacobi-kerk. Het was een, een kerk waar het ging over illegaliteit. En ik verwachtte daar, uh, nou ja, 50, 60 personen. Maar er waren er nou, ik denk, meer dan 200, misschien 250. Mm. Dus dat was blijkbaar een thema wat een uh, goede snaar raakte. Uh, maar... En dat zijn in één keer veel mensen, maar er zijn ook debatten waar soms 50 man of 60 man zitten. Ik zit wel te lachen, maar als dat zo is en, en jij, jij zegt van ja, eigenlijk doen we het wel een beetje voor elkaar, dat is het toch eigenlijk een beetje treurig? Maar Tis... Hoe vaak ga jij naar zo'n debat? Helemaal nooit. Ja, dat bedoel ik. Luc, ga ja. jij wel eens naar een debat als er iets in de, nee. bij jou in de woonplaats gebeurt? Nee, nee nooit. Nee, maar ik bedoel, waarom, uh, nee. waarom hou je het dan? En wat wij dus doen, is wij. Wat we daarnaast doen, we doen wel mee met die debatten overigens. Want we vinden wel dat als mensen dan toch hun, zeg maar, de, de, nou ja, hun vrije avond leven om naar een politiek debat te gaan, dan is het ook geen pas als politie daar niet op komen dagen. Dat is de andere kant. Dus ik vind dat ze wel nou ja, een opkomstplicht hebben, zeg maar. Ja. zelfs dat een burger dat je dat van kan zeggen. Maar wat wij ook doen, is je moet zelf ook je mensen op gaan zoeken. Dus je moet veel actiever de, je eigen doelgroepen gaan benaderen. Dat doen wij. Nou ja, Hoe vind je de doelgroep van de ChristenUnie? Dan, ja, ja, misschien bij de kerk op zondag. Bij de kerk bijvoorbeeld. Maar maar, maar ga je daar dan staan? Bij nee, de uitgang ik ik ga niet bij de kerk bij de uitgang staan. maar we gaan wel. Uh, ik ga proberen hen veel actiever op te zoeken. Bijvoorbeeld, nou, ik bijvoorbeeld noem, uh, er zijn heel wat uh, vrijwilligersorganisaties uh, actief. Die dat al dan niet via met een christelijke grondslag doen. Nou, wij proberen daar veel meer. Uh, zeg maar, hen op te zoeken. Zeggen nou, wat leeft er bij jullie? Ja. En wat speelt er? Wat, wat, wat maakt het voor jullie zeg maar, relevant om wel of niet christen te stemmen? Ja. Ja. Dus uh, dit, ja, ja. Maar is het niet ook een kwestie dat je gewoon niet, uh, niet, niet mee kan doen als partij? Want... Nou, dat, dat is een heel platte reden. Hè? Dat is echt zo'n prisoners dilemma... van als er maar eentje zegt, ik ga wel... dan zal de rest ook wel moeten. Maar ik vind, er zit ook nog wel een principiële reden achter. Dus wat net ook gezegd wordt... Eh, je hebt als politicus, als volksvertegenwoordiger... ook de taak om uit te leggen wat je doet. En dat doe je die vier jaar lang... En toevallig concentreert zich dat nu in die maand voor de verkiezingen in 30 debatten. Maar het is net, ja, er zullen inderdaad die 300 uh, mensen wel komen. Dan moet je ook kunnen uitleggen waarom je de afgelopen vier jaar iets gedaan hebt. Of maar, iets niet gedaan nee, hebt. Nee, maar je ziet nu wel even als we een, een kleine steekproef doen... dat niemand uh, hier aan tafel uit zichzelf naar zo'n debat toe <lacht> nee. gaat. Dat het ongeveer altijd dezelfde mensen zijn. Ja. Dan ben je toch met iets bezig wat niet goed is. Nou, dat is ook waarom ik heb gezegd uh, waarom wij in Nijmegen ook echt hebben proberen te onderhandelen. Van jongens, zorg dat er minder debatten zijn, voeg debatten samen. Dat heeft geleid tot een beetje samenvoeging, maar dan blijven er nog steeds dertig over. Ja, volgens mij is dat een systeem dat niet langer houdbaar is. Gelukkig zie ik nu ook wat organisaties die steeds meer zeggen: joh, we lasten het debat wel af. Uh, kom maar een keer op bezoek bij ons. Kom maar een keer langs. Uh, en volgens mij werkt dat ook een stuk beter. De mensen gaan opzoeken in plaats van gaan zitten en wachten tot mensen naar je toe komen. Dat interesseert ze waarschijnlijk gewoon helemaal niet. Nou, Ik denk dat lokale politiek in de, voor een heleboel mensen... inderdaad een ver van je bedshow is. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Het gaat echt over jouw straat, uh, om het maar even heel plat te zeggen. Ja. Waar vind jij eigenlijk? Want uh, uh, als, je zegt, als je het anders zou willen doen, want jullie zijn jonge mensen... Ja. Wat, zou, wat zou een andere manier zijn om mensen te bereiken... of mensen te overtuigen dat het belangrijk is dat ze moeten stemmen? Dat, dat, dat, dat laatste is echt een groot probleem wat voor alle partijen leeft. Je ziet nu ook steeds meer algemene oproepen van... gaan stemmen, want het is belangrijk. Maar dat, ja. dat blijft gewoon heel moeilijk. Uh, dat komt ook omdat er een bepaalde verkiezingsmoeheid is. Het zijn er ook gewoon heel veel geweest in de afgelopen jaren. En mensen hebben steeds... Meer het idee van, ja, wat doen we er eigenlijk nog voor? Tegelijkertijd is de lokale verkiezing inderdaad weer een heel andere... dan een landelijke of een Europese verkiezing. Daarom zoeken wij ook inderdaad echt onze doelgroepen op. Ook bij vrijwilligersorganisaties, bij sportclubs... hebben we een hele grote achterban. Ja, dan ga ik wel iedere weekend uh, al die sportclubs langs. Dat vind ik ook leuk. Komend weekend, waar, waar sta je? Uh, bij Komend het weekend? Of, uh, Morgen al, denk uh, ik, toch? Ja? Ja, dan ja. Morgen Vandaag sta nog. ik in de kroeg carnaval te vieren. Daar uh, kom ik ook wat stemmers <laughs> tegen. Maar uh, in het weekend sta ik weer uh, bij zeven sportclubs, geloof ik, langs de lijn. Ja. Sterkte. Mark Dankjie. Buk, lijsttrekker van CDA Nijmegen. En Maarten van Ooyen, lijsttrekker van de ChristenUnie in Utrecht. Radio 1. De Nieuws Met Willemijn Veenhoven en Jeroen Pouw. Aan tafel Regina Valeva. Met haar hadden we het net over de Tataren op de Krim. Ja, en Luc, ik en Ken Willem Bos met jullie gaan we zo praten over het succes van de Tornado Show met presentator Jimmy Fallon. Dit is Radio 1. Uit het NOS-journaal met Mark Visser. De Oekraïnse interim premier Yatsenyuk heeft laten weten dat zijn land de Krim nooit zal opgeven. Rusland lijkt de controle over het Schiereiland te hebben overgenomen. Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft gezegd dat de militairen alleen in Oekraïne zijn om landgenoten te beschermen. De twee mensen die gisteravond bij station Rotterdam-Zuid onder een trein terechtkwamen... hebben hoogstwaarschijnlijk zelfmoord gepleegd, zegt de politie. Uit weer tijd met de nabestaanden worden verder geen mededelingen gedaan. En de Italiaan Graziano Pelle is geen aanvoerder meer van Feyenoord. En ook is hij voor de komende twee wedstrijden uit de selectie gezet. Pelle deelde gisteren tegen Ajax een elleboogstoot uit aan verdediger Veldman. En na de wedstrijd kreeg hij onder meer ruzie met verslaggever Jan Joost van Gangelen. Tot zover de hoofdpunten. De van de redactie met nieuws van de burelen van de Nieuws BV. Het is vandaag maandag 3 maart. En dat is de dag dat het carnaval als een tweede dag ingaat. Veel mensen hebben het nu als waar. Het is topsport, dat carnaval vieren. Nou, we leven in een participatiesamenleving tegenwoordig. Dus ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. En vanochtend heel vroeg al aan nazorg gedaan. Ik belde met een al wat oudere meneer. Die speciaal vrij heeft genomen om carnaval in Maastricht te vieren. Want ik wilde <lacht> graag weten of het allemaal nog wel goed gaat. Hallo. Felix Meurdes. goedemorgen. Dit is je radiovriend Roelof. Ja, goedemorgen. Hey, jij bent carnaval aan het vieren. Ik vroeg me af of je er al uh, aflicht. Ik heb een berenconditie. Ja. Hey, wat was jouw hoogtepunt tot nu toe? Gisteren zag ik uh, drie wasknijpers, meters hoog, lopen door de stad. Je vraagt je af, wat doen ze? Dat, is, dat zijn wel die dingen waar ik erg van geniet. Hé, hey, ik kom zelf uit het noorden. Ik doe niet aan die katholieke gekkigheid. Kun je me nog één keer uitleggen wat er nou zo leuk aan is? Nou, er is echt uh, plezier maken, feest maken. Ik weet niet of je wel eens koninginnendag viert. Ja, ja. Dat is ongeveer te vergelijken. Alleen komt hier een dimensie bij, want uh, je bent verkleed. Ja, en dat vroegen we ons op de redactie af. Wij proberen al weken van je te horen hoe je nou verkleed bent. Je wilt het niet zeggen. Felix, als mensen in Maastricht lopen, hoe herkennen ze jou? Nou, hoe ik verkleed ga, geloof dat haak ik nog graag voor mezelf. Ik ben totaal, maar dan ook totaal onherkenbaar. Als je me tegen zou komen, zou je denken, hè? Nee, het is hem niet. Blijf dat denken. Ja, hij maakt het goed en hij gaat het wel volhouden tot woensdag, denk ik. We vermoeden op de redactie trouwens dat Felix een leverworstpak draagt. Dus ziet u vandaag of morgen een 1,96 meter lange leverworst... met een rode haanlogo erop door het centrum van Maastricht lopen. Doe hem onze hartelijke groeten. En zometeen praat ik verder over Paul de Leeuw, maar eerst een experimentje. Om de verschillende onderwerpen op een natuurlijke, soepele manier van elkaar te scheiden... leek het me wel aardig om even te luisteren naar een paar vlot geknipte, vrij willekeurige fragmenten. Dus we gaan eerst even naar de zepservice. <i> Goedenavond, de komende anderhalf uur gaat hier iets heel bijzonders gebeuren. Is Kimalaia de Zoe, Oekraïna, via Willemijn Veenhoven in de Jeroen Pauw zijn sexy time. Paul de Leeuw is eind deze maand weer eens in de bioscoop te zien. <laughs> in de Belgische thriller Het vonnis om precies te zijn. De Leeuw heeft erin een bijrolletje als tv-presentator. In 1995 maakte Paul de Leeuw filmpje... de bioscoopfilm over Bob en Annie de Rooij. In die film krijgt Annie de Rooij bezoek van de crew van Het Spijt Me... die haar namens iemand een bloemetje komt aanbieden. Annie weet alleen niet meteen van wie het boeket afkomstig is. Is het van, uh, van het ziekenhuis... Het Blanke ledenziekenhuis in Spijkenissen. Want ik ben dus geboren. Oh. En mijn moeder is uh, overleden vlak na de rapporten. Ze hebben de navelstrengte hoog ingeknipt. Toen is ze doodgebloed. Oh. Uh, uh, is het misschien het? Nee. Oh, dat? Nee. Ook niet. Nee. Is het. Uh, oh, tuurlijk. Is het de familie Cohen? Uh, want die hebben ondergedoken gezeten bij ons in de oorlog. En toen na de oorlog heb mijn moeder een rekening gestuurd naar ze, maar ze hebben nooit betaald. Ze hebben sowieso nee. niks van zich laten horen. Nee. Dat was, vond mijn moeder vrij onbeschap. Nee. Was het dan misschien? Nee. Ook niet? Nee. Kunnen jullie even uitgaan voor de reclame? Ik dacht dat we er zo weer terugkomen. Nee, nee, eerst nou, eventjes even Ja. ja. <laughs> Op Twitter heten wij atdenieuwsbv. Volg ons. En misschien win jij, jij wel een van die workshops Verstaanbaar Zingen met Frank Boeien, die we mogen weggeven. <lacht> Van haar tweede album, A Curious. Curious. Uh, juist, <coughs> Jeroen, vallen we in? Ja, yeah, A Curious Thing. Uh, Amy McDonald. Amy McDonald. De nieuwsbv met Jeroen Pauw en Willemijn Veenhoven. Ja, we gaan praten over Jimmy Fallon. En vooral over zijn gruwelijk goede succes. Want hij is nog niet zo heel lang bezig uh, als opvolger van Jay Leno. En hij breekt uh, ja, echt records. De vraag is: hoe kan dat? Nou, daar hebben we natuurlijk wel wat ideeën bij. Maar gelukkig onze gast ook. Um, Scenarioschrijver Willem Bos, fan van Jimmy Fallon. En rtl Late Night Sidekick, Luc Ickink. Luc. Misschien even voor de mensen die hem nog niet kennen. Schets hem even. Wie, wie is Jimmy Fallon? Jimmy Fallon is een man van... Nou, in de veertig, halverwege de veertig ongeveer... die uh, op een... Uh, vrije, uh, catchy... manier uh, een hele late-night-show... aan elkaar praat. Weinig... Interviewtjes, maar vooral veel sketches. Ja. Hij kan ook alles, hè? Hij diepetjes. kan goed imiteren. Hij kan eigenlijk alles, ja. Ja, ja. Dat klopt. En hij scoort de hoogste kijkcijfers in de Tonight Show in 20 jaar tijd. Ja. Dan doet hij iets heel goed, denk ik, Willem. Uh, hij is ook de eerste nieuwe presentatie in 20 jaar tijd. <laughs> dus dus <dat>, hij <laughs> is heel veel nieuws. En, uh, maar hoe verklaar jij? Ja, ja, beter dus dan. Uh, ja, hij, ze hebben hem gehaald na Jay, Jay Leno, ja. natuurlijk. En de Tonight Show is een legendarisch uh, slot op Amerikaanse televisie. Mm -hmm. En ze hebben hem met name gehaald om. Uh, jongere kijkers te trekken en om een verbinding te maken met internet en social media. En dat... maar, maar waarom spreekt hij dan meer jonge kijkers aan dan Lennon? Hij, doet, hij heeft echt segmenten wat ze echt viral baiting noemen. Dus gewoon filmpjes, de uh, uh, history of hip-hop dancing bijvoorbeeld. Uh, wat echt vier minuten duurt, precies goed Laten is om op Twitter horen, te zetten. Ja. Ja, en en uh, ja, dan gaat het hele internet over. De, dat is de makkelijkste verklaring. En buiten dat is hij wat er net al gezegd wordt, veel meer een all -rounder. Yes, ja. ja, en hij spreekt jong en oud aan, hè, begrijp ik. Omdat hij, uh, hij, is niet, hij... Het is een gemakkelijke humor. Ja, en hij is die... heel braaf ook altijd. Ja. Ja, het is ja. niet, het zit, zit niet echt een randje aan, wat, wat hij doet. En, en juist die sketches ook, die, vooral dat, dat hip hop fragmentje wat we misschien zo meteen nog even laten horen. Maar dat is ook, eigenlijk is dat heel erg braaf, terwijl het toch over hip hop uh, gaat. En het is dan met Justin ja. Timberlake wat het dan gedaan. Dus dan heb je jong en oud uh, die dat leuk vinden. Uh, het valt overigens nog wel met te bezien of je die vasthoudt, die mensen. Dus het, het idee is wel dat de kijkers die naar Leno keken... misschien nu alsnog wel naar Letterman gaan. Of, of gewoon afhaken. Ja, want je zegt ja, braaf. En, dit lijkt me niet per se een, een, een voorwaarde om het goed te doen, of een voorwaarde, een, een reden. Nee, maar het past wel bij de Tonight Show. Dat zegt het sluitstuk van het Amerikaanse uh, gezin. En iedereen moet daarnaar kijken. Het is echt de, de, de, de spreekwoordelijke natte haren en de pyjama op de bank. Okay. Chips, laten we eens dan gaan luisteren naar wat fragmenten. Luc, er is bijvoorbeeld een vast onderdeel, dat heet de thank you notes. Wat, ja. wat, wat zien we dan? Uh, thank you notes zijn, uh, dan, dan gaat, hij, eigenlijk gaat hij aan het einde van de week... De mensen bedanken die de week hebben gemaakt in zijn, uh, in zijn ogen. En dan wordt er een, een beetje een cheesy pianomuziekje opgezet. En dan uh, pakt hij de pen erbij en dan een paar blaadjes zegt hij... thank you. En dan gaat hij een grap maken uh i was running a bit behind today so i thought if you guys wouldn't mind i'd just like to write out my weekly thank you notes right now is that cool bruce can i get some thank you note writing music thank you losers for looking like a member of daft punk getting an mri <laughs> Ja, dit gaat, zeg even waar het over gaat. Ja, deze grappen weet ik niet precies. Maar het zijn, het, het zijn het... dus allerlei gewoon korte grappen achter elkaar. Ja. En dan, dan maken ze daar nog een mee. Te, het lijkt altijd wel een beetje alsof het even zijn improvisatieblokje is. Dan ik... mag hij heel even los. Vindt hij zelf wel? Ja. beeld. Ja. Ik, ik dacht dat mij. dit ging over de kleding van het Amerikaanse bobslee team. Oké, okay, uh, dit grapje. Willem, jij, bent, jij schrijft. Ja. Hoeveel, hoeveel mensen schrijven aan die grappen van Jimmy Fallon, denk je? Uh, dat weet ik niet precies. Maar mag ook eens twintig, dertig. Wel echt een flink team. Allemaal jonge mensen. Ben je jaloers als je de grappen van hem hoort? Niet per se op de grappen. Wel op de, op de gig. Ik zou dat wel tof vinden om te doen. Ja. De grappen zelf zijn natuurlijk niet... Ja, zijn maar best... dit ging over, Het ging over de kleding van, die, van de bobsleigh team. Lijkt op Daft Punk. Getting ja. an MRI scan. Ja. Denk ik. Ja, ik. Ik hoor niet direct heel erg de grap. Maar is dit dan... Ja, ze, laten een een fotootje, ze laten een fotootje erbij zien altijd. He, ja. Natuurlijk. Dat snap ik. Het ja. blijft televisie. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, maar vind jij het als scenario schrijver van hele sterke grappen? Nee, niet per se. Maar die, die, zitten wel, die moeten vooral in de opening-monologue zitten. Die vier, vijf grappen over het nieuws die moeten vaak sterk zijn. En dat en zijn ze overigens ook zijn niet sterk. altijd. Oh. Nou, nou, de eerste week valt het nog best uh, tegen. Even dat stukje waar jullie het altijd over hadden: um, uh, dat is de, de rap die hij deed met Justin Timberlake over de Amerikaanse geschiedenis. My He's a ghost Hoe komt het eigenlijk dat ze allemaal naar hem toe gaan? Hoe, hoe kent hij ze zo goed? Is dat, is dat omdat hij ook een beetje een voorzichtig man is, toch? Ik denk niet. Ik denk dat uh, sterren bij hem weinig te vrezen hebben... dat zij in de maling worden genomen over hun kritische vraag krijgen. En dat, dat is natuurlijk wel makkelijk voor ze. En ze mogen ook, zoals hier, Justin Timberlake mag ook echt iets doen wat hij volgens mij heel erg leuk vindt. Dus ze, ze, ze denken ook mee. Het, het is allemaal scripted natuurlijk. Ja. Alle vragen die ze krijgen, die hebben ze al eerder gehoord. Het is helemaal scripted. Ja, dat, maar goed, dat, dat zijn, denk dat ik wel. Zijn wel al ja. De, ja, de interview is dus niet per se allemaal, hoor. Ik denk, wel, ik denk wel dat er veel over ja, je, je, je is wel dat hij daar ook minder goed in is dan in ja. de grappen. Ja. Dus als, er wordt wel geïmproviseerd en dan merk je wel dat het problematisch wordt. Ja, ja, zodra ja. er wordt afgeweken van het, uh, ja. van het script, dan ja. uh, wordt het moeilijk. Nou, Michelle gaat. Obama is ook de gast geweest. Ik neem aan dat daar alle vragen tien keer zijn doorgeprocedeerd... voordat, dat, uh, vo voordat je weet, ja. dit worden de vragen die ik mag stellen ja. aan Michelle Obama. Ja, en dan wordt het ook meteen wel een <lacht> stuk minder leuk... want je verwacht daar toch wel heel wat van bij Michelle Obama... maar dan, uh, zij gaat dan ook meedoen met een sketch... Ja. En, dan, uh, en dat, dat vond ik echt tenenkrommend slecht. Ja, ja. Dat was echt verschrikkelijk. En, maar gebeurt dat niet bij Humberto? Er wordt nooit gezegd, uh, ze mogen een aantal vragen niet stellen. Nee, bij ons... Vond, nee, nee, nee. Zullen we even nee, luisteren nee, naar een tenenkrommend slechte sketch? Ja, wat ik echt... Ja, <laughs> lekker. I want to see how people around the country are moving and changing the standards for health for our kids because people are doing some amazing things. And the fun thing is, is that if we get enough of a response, we'll have a little surprise. The president, and maybe the vice president, will show us how they move. But we <laughs> got to get... We yeah, didn't want to see that. Ja, dat hebben we ook gezien, hè? dat filmpje is, ja, uh, is vorige week ook naar buiten gekomen. Ja. Hey, als je nou kijkt naar Nederland... Hè? want het is hier al zo vaak geprobeerd om een late night show tot succes te maken. Uh, nooit echt heel erg gelukt. Behalve natuurlijk Robert Jensen. Um, ja. waarom, waarom zijn late night shows gedoemd te mislukken, lijkt het wel hier? Ik denk persoonlijk omdat uh, Late Night heel erg een basis in, in uh, comedy heeft. En alle talkshows in uh, Nederland. Dat, die hebben bijna alle presentatoren, Jeroen en uh, Matthijs. En, en, die hebben allemaal journalistieke achtergrond. Het, het, het onderdeel van, zeg maar variété uh, mist heel erg. Comedy kunnen we niet. Ik denk wel dat we het kunnen, het gebeurt gewoon niet. Dus eigenlijk maakt Humberto het, het er ook geen... naast je, Het kan. Ja, maar nou, nee, dus is een dit kan. maar is het is eigenlijk ook geen late night televisie. Nee. Dus een talkshow. Ja, nee, het is, het, is ook niet, het is niet te vergelijken ook als je het. De, bedoel, een, een, een tafelprogramma een, uh, de, dus met gasten aan één tafel. Dit, dat is heel wat anders dan wat zij doen. Zij, zij zijn allemaal comedians. Behalve, nou, Jimmy Fallon is dan eigenlijk meer een soort entertainment, maar ook met een, met een enorme comedyhoek aan zich geplakt, die daarnaast ook nog wat interviews doet. En ja. dat is wel wat anders inderdaad uh, dan je wat wij hier in Nederland Je merkt ja. bij de concurrentie trouwens dat ze daar wel echt grap zijn. John Stewart bij de Daily Show en de Colbert Report, Stephen Colbert. Dat ja. is echt hele goede, scherpe humor. Ja. Dat is veel verneiniger, is dat. Ja, veel verneiniger Comedy Central, dus ook kleine publiek, jonge ja. publiek. Dat mag daar. Wie, uh, wie leidt hier eigenlijk onder onder dit succes van Jimmy Fallon? Is het zo dat David Letterman nou echt. Uh, dat is wel de bedoeling, ja. Want uh, Letterman is eigenlijk als enige uh, oudere talkshow host daar blijven zitten. Je hebt Jimmy ja. Kimmel ook op hetzelfde ja. tijdslot zitten bij ABC. En, en Letterman zit daar nog uh, met, zijn, met zijn vrij oude leeftijd. Die heeft ook nog weer een contractverlenging gekregen van een jaar of vijf. Dus uh, het is de bedoeling dat, dat, dat zijn kijkers weggaan. Maar. Ik vraag me af of dat ook echt gebeurt. Want Letterman is natuurlijk ook alweer een, een instituut op zich. Dus ik, volgens mij gaan ze het gewoon eerlijk verdelen. Alright. Volgens mij breekt hij alle kijkcijferrecords. Jimmy Fallon. <tied> Jammer voor Felix. Het zijn lievelingsmuziek. Santana, she's not there. De Nieuws-PV. Het Nederlands elftal speelt woensdag de oefeninterland tegen Frankrijk. In de aanloop naar dat duel meldt Oranje zich vandaag in Noordwijk. En voor drie spelers is dat voor het eerst. Eén van hen is Feyenoorder Jean-Paul Boetius. En dan was verslaggever Bert Maudrink die ontving hem bij aankomst. Hoe is de reis geweest? ja, nee, gewoon uh, vlotjes hoor. Ik had geen last op de weg en... Uh... Het was gewoon meer geniet om hier naartoe te rijden. Ja, en met welk idee ga jij hier naartoe? Nou, met idee om mezelf te bewijzen. En uh, ja, sowieso een eer om je hier te melden. En uh, nu bewijzen dat je misschien wel mee kan rijden tussen grotere jongens. Want ik heb het gevoel dat Van Gaal dat gevoel wel heeft. Dat hij jou hoog inschat. Nee, ja, dat is mooi om te weten. En uh, nu aan mij om dat te bewijzen en te bevestigen. Dan. Ja. Heeft hij dat ook al tegen jou gezegd? Ik heb mezelf nog nooit gesproken. Dus voor de eerste ontmoeting met meneer Van Gaal. En uh, hoe ga je daarin? Nou ja, gewoon met de vrijhoofd. Ik ben gewoon mezelf. En uh, laten we hopen dat het klikt. Heeft uh, het nieuws jou ook al bereikt? Nee. Nieuwe trainer? Oh ja, dat. Heb jij geen nieuws? Nee, ja, nou, uiteindelijk uh, je hoort wel dat uh, bepaalde namen vielen en uh, uiteindelijk uh, is geafwacht. En, uh, ik heb het uh, inderdaad gehoord en uh, Fred Rutte, nieuwe trainer, weer een nieuwe ervaring voor mij erbij. En, uh, ja, we zullen zien hoe dat uh, eruit komt te zien allemaal. Verbaast die keus jou? Nou ja, verbaasd. Het is gewoon iets waar uh, de technisch directeur en de andere directeur mee bezig zijn. En hun weten wie misschien het beste binnen de club past en... Uh, aan ons nu als spelerszaak om uh, ja, de trainer goed te ontvangen dan het volgende seizoen. Maar nu zijn we nog steeds bezig met Koeman en dan moeten we dit seizoen nog steeds uh, aan blijven werken. Is hij de man die jullie kampioen gaat maken? <laughs> Moeilijk te zeggen. Uiteindelijk staat uh, de trainer voor de groep en uiteindelijk zijn het de elf mannen die het op het veld moeten laten zien. en uh, Uiteindelijk ook met de uh, trainer Koeman hadden we genoeg ambities om uh, kampioen te worden en we hebben daar de mogelijkheden voor. Alleen laat je het vaak gewoon zelf liggen en dat ligt uh, met name aan ons. Heb je gehoord voor hoe lang hij getekend heeft? Ik hoorde voor een jaartje als het goed is. Ja, dat heeft Coman ook drie keer gedaan, toch? <lacht> ja, daar versla je mij. Dankjewel. <lacht> Geen dank, hoor. Jean-Paul Boetjes dus, die kan woensdag debuteren voor Oranje. Socialist Mark Koster zit hier en hij praat ons elke uh, week bij over het nieuws uit de wereld van business en showbiz. Je hebt natuurlijk, uh, heb jij een beetje genoten vannacht eigenlijk van die Oscar uitreiking Of heb je daar helemaal niks van gezien? Ik heb het helemaal gekeken. Echt waar? En het was best een trekker vannacht ja. met Ellen DeGeneres. Ja. Het was een beetje saai, maar dat kwam misschien ook omdat vorig jaar was het extreem goed, ja. vond ik dan, met Seth MacFarlane die een fantastisch liedje deed over boobies. En over jurken. en, daarom, en over, maar, Ja, ze nu jij, niet voor maar, de... jij niet hey, wilde jij ja. ja. nee. nee, niet. Nee, dat is toch goed. dat ging te ver <laughs> en was de meest harde aflevering alle tijd. En dat zie je dan de pendule slaat terug en we krijgen nou moeder overste de juffrouw Ellen die een valschapje ja. over Lizzie Minelli maakt, maar voor de rest was het natuurlijk niet zo goed. Nee, dat was saai. Ja. Ja. Maar gelukkig, want vanavond worden de, de tv-beelden uitgereikt. Nou, dat moet natuurlijk een schitterende avond worden. Je kijkt er een beetje schalks bij, maar dat. Is, kan wel wat beter worden, ja? omdat die tv-beelden daarvoor... was het Beeld en Geluid Award, en ja. dat was een tikje braaf. Dat werd altijd gestuurd door de publieke omroep, maar nu zitten daar ook commerciële omroepen bij. Dus dan krijg je wat meer reuring en wat meer ellende... en wat meer, meer gevoel bij, Dus dat gaat van alles okay. gebeuren. Ja, de tv beelden zijn ah. vroeger ook uh, commerciële omroepen bij. Jawel, maar dat, de, de kritiek erop, en ik citeer nu Boris van Ham, juryvoorzitter zelf, en die zegt mm. daar zelf... Van, nou, het was altijd de, de, de, de, er hing de sfeer omheen van het correcte denken. Ja. En dat is er nou wat uit. En dat, nou ja, hij, hij heeft daar wel een punt. Ja. Dat zegt hij zelf. Hè? Ja. Ja. Heb je het over reuring? Nou, er was meteen al reuring. Want uh, Gordon die was weers boos, um, omdat het programma ging. Goor, even geen cent te makken, geen nou, nominatie kreeg. Nou, ik Goor heeft bijna altijd ongelijk en stelt zich altijd verschrikkelijk aan. Maar hij had nu een keer een goed punt. Want dat even geen cent te makken, dat is natuurlijk best een heel leuk programma. Dat gaat tegen ze over. Dat was een goed realityprogramma. En ja, hij vindt het onterecht dat hij niet genomineerd is. En dan had hij best een goed punt. En ja. wederom, voorzitter Van der Ham vond dat hij dat ook vond. Want die heeft in een uitzending volgens mij hier wel eens gezegd... dat hij er graag naar keek. En toen ik hem daarover belde, toen zei van... ja, nou ja, ik ben slechts procesbewaker. Ik ga er niet over. Hij had zich op een andere categorie moeten inschrijven. Bij reality. En had hij een grotere kans gehad. Dus en... hij voelde zich wel enigszins uh, schuldig daarover. Even een stukje, zodat we weten waar we het over hebben. Gordon die is hier bezig met het voeren van een 94-jarige vrouw. Lekker, hè? Heerlijk. <tie> oh, dat is nog 18 jaar, meisje. Maar... Dat had je gedaan? Dan dat je bij me op schoot gekropen. Ja, we dachten. je? En die verloopt nog niet eraf. Nou, ze zeggen wel eens, op een oude fiets moet je het leren, zeggen ze. Ik neem je mee naar huis, hoor. Denk erom. Ben je alleen thuis? Ja, nou, dit is echt leuk, toch? Nou ja, ja. echt Kijk, in, in, in, bij, bij Best Reality had hij, ja? had hij moeten strijden tegen uh, Expeditie Robinson... En Golden Oldies, dat is een programma over bejaarden. We hebben het hier over bejaarden, die dan een liedje gaan zingen. En die zijn wel genomineerd. Dus ik vind dat Gordon een punt heeft. En het vervelende is dat Gordon, en dat is dan echt lullig voor hem... dat hij zou deze avond moeten presenteren vanavond. Ja. Nadat hij was afgewezen. En ja, trotse man als het is, heeft zich gezegd, dat doe ik niet. En vanavond doen, dat is nieuws, Irene Moorset en Anita Wits hier. Ja, en wie zendt het uit eigenlijk? Dit wordt niet uitgezonden. Oh, oh, het is gewoon ergens in een zaaltje achteraf. En, nou, in de Amsterdam-Noord, ja. Een leuk zaaltje. Amsterdam-Noord, dit... een zaaltje. Het is ook precies de Nederlandse televisie in de noten uit. Ja. Ja. ja. Maar, maar, mij, maar ja. de dames konden gaan wel aan dat ze Ellen, Ellen DeGeneres gaan verslaan. Dus er komen wel een paar vieze, valse grappen. Ik hoop dat uh, dat het wordt meegeschreven. Ja. En, wie zijn, en wie, zijn, wie zijn de winnaars, denk je? Ik denk dat Umberto Tan een grote kans maakt. In welke v categorie is dat? In de, gewoon in de categorie presentatoren. En nou ja, ik zit hier aan tafel met Luc, die dat ook wel snapt. Hij heeft natuurlijk een, een, een, een ja. Aamta <laughs> nou ja, af. Maar hij heeft natuurlijk wel iets opgebouwd. En het is weer een moeilijk slot geweest. Hij heeft een heel programma neergezet, vallen opstaan, moeilijke tijden gehad. Kijkcijfers zijn goed. Dus ik denk dat hij wel een prijsje pakt. Noem nog iemand. Uh, nou, wat ik zelf een ongelooflijk goed programma vind, dat vind ik de Slag om Nederland. Dat is een zeer serieus VPRO-programma van Teu van de Keuken. En die jongen heeft echt geweldige dingen aangetoond... over de, de, de bouw in Nederland, hoe dat volkomen corrupt is gebouwd. Dus ik hoop dat en Umberto winnen, en Teu van de Keuk. Zo ja, maar... de VPRO-wint wat en de publieke. als je voor de, de kijkt naar, naar amusement en, en documentaires en drama's dan is het vooral of alleen zelfs de publieke omroep. Dus dan zou je denken er valt nog wel iets te winnen voor de commerciële. Ja, maar die, die, die mensen die dat, die, hebben, die dat hebben ingestuurd, dat zijn toch wel vrije producenten. Dus dat wordt dan wel uitgezonden bij de publieke omroep. Maar ja, als deze vrije producenten nou ook een beetje ruimte krijgen bij de commerciële dan zou dat ook, daar ook kunnen worden uitgezonden. Dus sommige goede programma's, bijvoorbeeld over dat Rijksmuseum, he, die, die documentaire dat is ook mm. gemaakt. Maar dat is een vrije Producent, dus dat zou best kunnen. Ik, de, het lef zit meer in het lef van de pro, uh, commerciële dan in de publieke. Goed, nou ja, jij gaat er vanavond naartoe. Ik denken, ga er natuurlijk naartoe. Naar een zaaltje in Amsterdam Noord. Amsterdam Noord, de kromhoutzaal, ik ben er nooit geweest. Ik zou even je rugzak op je buik doen. Hoor. <laughs> oh, ik oh. <laughs> me nooit daar. En hè, hebben jullie daar nog een directe verbinding uh, de, mee of niet? <laughs> ik eigenlijk? weet niet wel, als die wel heel gezellig gaat, Gaat Bert, gaat hij? Ja. Ik weet niet, hoe laat is dat? Ja, dat is wel in de tijd dat, jij moet op, dat, dat jullie moeten opmerken. Maar uh, nou, nou, dat gaat hij waarschijnlijk niet. Dat denk ik niet, nee, als hij uitzending nou, heeft. Maar. Nou, ja, nou ja, ik had er even een de of zo. Vlakbij. <laughs> nou, ik denk dat jullie het gewoon moeten komen brengen naar hem. Dan maak je, dan maak je een beetje show. Ja. Als hij wint, ja, van mij, van mij mag het. Goed, Leuk. ik, geloof, het, uit, ik of, denk dat je het een keer alleen kan doen. <laughs> wat, zit er nog mee, wat zit er in RTL Late Night? Uh, ik, gasten, maar We hebben sowieso Lon Grammar uh, te gast. Kennen jullie London Grammar niet? Het is een, heel dat is een band. Het is een band ja. inderdaad, maar heel te gek. Ja, echt ook cool. Nou, ja. dan hebben wij die niet, denk ik. <laughs> <laughs> we dat zonder maar zo dat wij die weer niet hebben, van London Grammar. Ook. En verder weet je het nog niet. Is het, is het helemaal, weet jij het gewoon nog niet? Of, of... Ik denk dat, is, dat ik de enige ben die het nog niet weet. Ja, oh, nee. ja. ik, ik bereid mijn blokje natuurlijk ook een beetje in, uh, in eenzaamheid voor. Oh, ik. Ja, oké. Okay, ja. Ja. ja, klaar. Ja over iets. Nee, nou maar een <laughs> nieuw programma. Goed. Ja. <laughs> Regina, van Leeuwen, met jou bespraken we de situatie op de Krim. En je eigenlijk stelde je ons gerust, mensen, als het gaat over de Tataren daar. Um, dat komt allemaal wel goed. Ja, hopelijk wel. Ja. En uh, we moeten ook nog uh, rekening houden met het feit dat Poetin ook eigenlijk het heel rustig wilt uh, aandoen en ook open is voor het gesprek en uh, dat de buitenlandse uh, ministers daar ook uh, gebruik van moeten maken. Jij bent best je optimistisch eigenlijk, hè? Je bent best optimistisch. Ja, op dit moment wel. Goed, Nou, laten we dat optimisme even meenemen voor de rest van de dag. Dankjewel. Regina, Valeva, Lukie Kink, Willem Bos. Zometeen Radio 1 Vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. En Nieuws BV kan je natuurlijk vinden op Facebook en op Twitter. En denieuwsbv.nl En Jeroen is je morgen ook weer. Ja, tot dan. Woord.nl is open. je. op je poten alsof het een zegt. kom Woord.nl. De online luisterplek van de publieke omroep. Het geld daarvoor wilde ik wegkomen bij je achtste grenzen. Documentaires, hoorspelen, reportages en interviews. Kan I speak nou? Van gloednieuw tot stokoud. Uh, Hallo allemaal, uh, thuis. Met zorg voor u geselecteerd. Ja, ik ben dolgelukkig hoor. Dan gaat er niet om, maar ik durf niet naar die viool te kijken. Woord.nl.